Lotte Lewin met het NOS Journaal. In Spanje zijn de twee leiders van een Belgisch-Nederlandse drugsbende opgepakt... ...meldt de Spaanse politie. De een is een Belg, de andere een Nederlander. Ze gaven leiding aan een organisatie die vanuit Brazilië... ...cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam smokkelt. De cocaïne zat verstopt in zeecontainers. Ook in Nederland en België zijn aanhoudingen verricht. In totaal zijn negen mensen aangehouden. Bij doorzoekingen trof de politie ook nog eens 2800 kilo cocaïne aan. De Nederlandse gasvoorraden waren afgelopen week voor 78% gevuld. en Daarmee is Nederland dicht bij het Europese streefgetal van 80%, dat op 1 november gehaald moet zijn. De gasopslagen kunnen zo'n 16 miljard kuub bevatten. Dat is niet genoeg voor het hele Nederlandse gebruik in de winter. Dat gemiddelde ligt namelijk op 26 miljard kuub. Door de hoge prijzen is de kans wel groot dat het gebruik nu wat lager zal zijn. De directeur van Overdijk van het circuit van Zandvoort kijkt na de overwinning van Max Verstappen tevreden terug op het weekend. Verstappen won vandaag, net als vorig jaar, de Grand Prix van Nederland op het circuit. Ruim 100.000 fans keken toe en volgens Van Overdijk heeft iedereen zich prima gedragen op de rookbommen bij de kwalificatie gisteren na. Ook de burgemeester van Zandvoort is positief over het verloop. Volgens hem verloopt ook de uitstroom van bezoekers op dit moment zonder problemen. Het duurt langer dan verwacht om de natuurbrand op de grens van Limburg en Noord-Brabant helemaal uit te krijgen. De brandweer dacht dit weekend met nablussen klaar te zijn, maar het duurt nog een paar dagen voordat het natuurgebied De Peel weer veilig is. Woensdag brak de brand uit, zo'n 40 hectare van het gebied is verwoest. Het weer vanavond lokaal kans op een lichte bui. Vannacht klaart het op en komen de minima uit op 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maxima rond de 30 graden. Eerst is het vrij zonnig, later wat meer bewolking... en tegen de avond kans op regen en een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix in Zandvoort zijn de N200 en de N201 voor een groot gedeelte in beide richtingen afgesloten. Hou daar rekening mee wanneer je de weg op gaat. Bezoekers aan de Grand Prix wordt geadviseerd om naar het circuit af te reizen met het openbaar vervoer of met deelvervoer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort Zandvoort. Zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1506. Mijn naam is Benno Veugen. Ger, bedankt voor je twee uur typisch lammens. En wij gaan beginnen aan de... Bill, ja, Bill Vries, dat is de artiest, maar Waterworks, dat is zijn EP. Daarna komt Ambient Solstice en met Comet Dust en dan een single. Ja, ik heb weer een singeltje binnengekregen van Ryan Judge van Blue Sky Within, zo heet dat. Dan gaan we terug in de tijd. En dat is dan heel leuk van Jan ten Hopen. Van, via het label uh, Oriane Music. Dat werd in 1997 gebracht. En Jan ten Hopen, wie kent hem nog niet van, uit het verleden. En die uh, heeft verschillende cd's toen gemaakt. Met, uh, met One Hour with New Age Magazine. New Age Magazine. En dan één tot en met drie of misschien zelfs meer. Ik heb in ieder geval twee en drie. En die worden de komende twee uur gebruikt. Er is een verzamel van cd en daar uh, uh, wordt muziek in, uh, van Medwin Goetel ook gebruikt. En Medwin Goetel komt ook weer terug met een uh, eigen album in dit programma, in dit uur... met Agent Nasga, Inca Mysteries. Dan eens even kijken, dan gaan we nog naar Easy Digit Music... het Duitse label wat niet meer bestaat met uh, Pieter Seiler, de best of... En dat was eigenlijk een van de grote mannen van uh, achter dit label. Dan uh, Geert Verbeke. Ik dacht dat dat een, uh, een Belgische meneer was met empty skies, met ook boventoonzang. zang. En zoals je op de achtergrond hoort, uh, horen we dat nu ook van David Ikes en de Harmonic Char. Breath of the Harsh, zo heet dit album. Heel lang nummer van wel 26 minuten. Maar goed, daar gaan we natuurlijk allemaal niet naar luisteren. Uh, dat wordt een beetje te saai. Goed, uh, peacefulradio.info, daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. Uh... My website, masako-music.com. M-A-S-A-K-O-music.com.